ik wist dat jij zou komen, had ik de hamer aangelegd. gelegd.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 Stones have do rolling, sport to rolling stones have singing again. Darling, to know all the things, yeah, yeah, yeah. darling, I see. Did you want to baby? Are yeah, you wanna be free? Side. When I kiss, kiss you goodnight, good night. But you, you come, come running back, back. tell it, baby. But you, you come, come running right back. back. I said it now. You come running right back to me. Yeah, it is. I'm so sick, mommy. Ik daar geen paardenvoetjes, trippel, trappel door het tal, zingen desalveren zoetjes, weet je hoe het klinken zal? Ho, oh, de kost, goed weer.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 But Allee!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 I know you're gonna want me, baby. so for any season. I bother Yeah Ooh. That's why I need I'm easy, I'm easy like Sunday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 Meest droog met af en toe zon en er waait een stevige noordwestenwind. Het wordt 4 graden in het oosten en 6 in het westen. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de ringweg van Amsterdam is de Zeeburgertunnel in beide richtingen afgesloten voor vrachtwagens. Dat is door een technische storing. Vrachtwagens moeten dus omrijden over de A10 West door de Koentunnel. Personenauto's mogen wel gewoon door de Zeeburgertunnel. Tot zover de verkeersin.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 This is the Gaiso no Oman, how no, big the hammer can collect. Trim the no hopeless, how are you? How do you do? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Give me a song, dear, Forgive Nu hoor ik maken van dit long go. Het staat voor ons wel nou vast Als zij het zingt dan klinkt het zo of the Rolling Stones and do Roll Hate for two Rolling Stones and sing it again Darling to know all the fact. Maar je komt rijden weg, tell it baby. Maar je komt running back, I said it now. Je komt rijden back to me. Yeah, it is. I'm so sick, mommy. Hoor ik daar geen paardenvoetjes? Trippel, trappel door het dal? Zingende salveera zoetjes, weet je wat klinken zal? Oh, hoe de bos goed weer rijdt door het dal. Bij wie moet die zijn bij jou of bij mee, ver langs de bij?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 body of yeah. Maar verbranden ze zaten in een doos apart. Ik haal... Alleen je zei me bij elk kanten. Toen een ander. Je liet me varen als een stink. Ik ga je breken.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 You're gonna want me